Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Zware kritiek-commissie Cohen op aanpak rellen in Haren. Sancties tegen Noord-Korea uitgebreid. En oud-wielencoureur Rasmussen doet dopingboekje open. De politie in Groningen en burgemeester Bats van Haren... hebben steken laten vallen bij de Project X-rellen van vorig jaar. Bovendien begreep de politie niets van social media... Dat zijn de belangrijkste conclusies van de commissie Cohen die morgen worden gepresenteerd. Bevestigen bronnen aan de NOS. De commissie heeft zware kritiek op de politie. Zo liet het draaiboek veel te wensen over en slaagde agenten er die avond niet in om contact te krijgen met leidinggevenden. De agenten waren niet goed toegerust voor rellen en de ME kwam veel te laat. Dat laatste wordt ook burgemeester Bats verweten. Die heeft te lang gewacht met opschalen, staat in het rapport. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Het is een straf voor verschillende raketproeven en de kernproef die Noord-Korea op 12 februari heeft gehouden. Aan Noord-Koreanen zijn reisverboden opgelegd. Ook zijn Noord-Koreaanse bankrekeningen in het buitenland bevroren. Net voor de stemming in de Veiligheidsraad dreigde Noord-Korea met een preventieve atoomaanval tegen het Westen, omdat de VS op het punt zou staan Noord-Korea met atoomwapens aan te vallen. Staatssecretaris Mansveld denkt dat meer concurrentie op het Europese spoor onvermijdelijk is. Dat zei ze in de Tweede Kamer, naar aanleiding van plannen van de Europese Commissie. Ik schat in dat die voorstellen niet van tafel gaan verdwijnen. Dus het is belangrijk dat ik uw standpunten ken en, en weet waar het parlement voor staat. Tegelijkertijd eh, moet wel de ruimte blijven om aan tafel te blijven zitten en mee te kunnen praten. Want zo'n voorstel verdwijnt niet en dan is wel de vraag welke inbreng hebben we dan kunnen leveren. Als de Europese plannen doorgaan, moet Nederland het recht om op het hoofdnet te rijden aan drie partijen gunnen. Een deel van de Kamer wilde dat Nederland een gele kaart zou trekken tegen de plannen, maar daar was geen meerderheid voor. Oud-Dutchbed-commandant Tom Karemans is opgelucht en blij dat het Openbaar Ministerie hem niet vervolgt... voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en genocide in Srebrenica in 1995. Dat zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Karamans wil niet zelf in de media reageren. Voor de nabestaanden is de beslissing van het OM een tegenvaller, zegt hun advocaat Lisbeth Zegveld. Ja, gefrustreerd, teleurstellend. Ze zouden ook willen dat het dossier een keer gesloten zou, uh, zou worden. Maar dan wel met een uh, ja, beslissing waar zij ook mee verder kunnen en die recht doet aan uh, wat hun familieleden overkomen. De nabestaanden gaan nu via een zogeheten artikel 12 procedure proberen om vervolging van Karamans door het OM af te dwingen. ECB-president Draghi verwacht een voorzichtig herstel van de economie in de eurozone later dit jaar, geholpen door een aantrekkende wereldeconomie. Hij benadrukt dat de Europese overheden moeten doorgaan met structurele hervormingen. Volgens Draghi is het vertrouwen van de financiële markten de laatste maanden groter geworden. Het Rijksmuseum sluit op 18 maart het deel dat tijdens de verbouwing steeds open is gebleven. Het museum heeft enkele weken nodig om de schilderijen uit de Philipsvleugel, waaronder de nachtwacht, te verhuizen naar een nieuwe plek. Het is het slotstuk van de verhuizing, zegt een woordvoerder. Het is jammer voor het publiek, maar het kan niet anders. Begin april is de verbouwing en herinrichting van het Rijksmuseum in Amsterdam klaar. De leiding van de Rabobank Wielenploeg en de artsen waren op de hoogte van het dopinggebruik van Michael Rasmussen. De Deense oudcoureur zei dat tijdens de rechtszaak die hij tegen de ploeg heeft aangespannen. Rasmussen was heel openhartig, zegt wie de verslaggever Gio Lippens. Hij zegt ja, om de avond uh, kreeg ik daar uh, van uh, de ploegarts, João Paul van Mantrum, kreeg ik die dinnepo. Uh, nou, hij heeft het over insuline gehad, dus hij heeft het over allerlei andere zaken gehad. Zakjes met zoutoplossing om het hematokritgehalte in het bloed uh, omlaag te brengen na een bloedtransfusie. Hij heeft gesproken over bloedtransfusies uh, binnen de ploeg. De Rabo heeft altijd volgehouden van niets te weten. Rasmussen bestrijdt dat en eist een schadevergoeding van 5,6 miljoen euro. Het weer vanuit het zuiden en oosten breidt een regengebied zich uit. Morgen trekt de regen via het noorden weg. Daar wordt het koud met een graad of 5. In het zuiden is er soms zon en wordt het 13 tot 16 graden. S'avonds kans op regen. In het weekend kouder. Geleidelijk gaat het sneeuwen. Zondag liggen de maxima tussen min 1 en plus 3. ABB verkeersinformatie: de meeste files staan in de regio Utrecht. Er staat ruim 100 kilometer. De meeste verdraging heeft de verkeer op de A20, hoek van Holland richting Gouda. voor Moordrecht staat 7 kilometer. Op de A50 Eindhoven richting Os voor Veghel 8. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en Knoop het Eewijk 10 kilometer. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Donderdag in Meldpunt, onverklaarbaar hoge energierekeningen. Vijf keer hoger dan daarvoor. Hoezo zuinig? U heeft minder verbruikt, maar betaalt het dubbele. Raadselachtige rekeningen voor gas en elektra. Vanavond in Meldpunt bij Max, 5 voor half 8 Nederland 2. Hé, hey, dat is handig. Wat? Nou, ik zie dat Bart zijn aantekeningen van het seminar al heeft gedeeld via OneNote. Van het seminar? Maar daar zit hij toch nog?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 Dat was haar afgelopen september. En dat er toen een hoop is misgegaan, dat kon iedereen zien. Alleen aan wie dat lag, dat heeft een commissie onderzocht onder leiding van Job Cohen. Morgen komt zijn rapport en de NOS beschikt inmiddels over de belangrijkste conclusies. Verslaggever Michael de Smit. Michael, en ja, ze hebben niet zo heel veel lof voor de aanpak. Hè. Even daar gelaten natuurlijk dat je ook nog eens daders hebt. Maar de aanpak, daar is veel kritiek op. Ja, met is verjaardag 21 september. Um, uh, en ja, eigenlijk krijgt de politie er flink van langs. Um, de commissie Cohen, uh, die zegt eigenlijk de politie heeft gefaald. Er ging van alles mis. In de voorbereiding, bijvoorbeeld want um, het zo was het al, een, al een, nou ja, ruim een week, weken, een hype op internet... via Facebook in, uiteraard, hè, waar, waar die uitnodiging is doorgestuurd... of is afgepakt eigenlijk door anderen die daarmee aan de haal zijn gegaan. Um, en, en dat had de politie gewoon niet in de gaten. De politie wist gewoon veel te weinig van social media... om dat goed door te hebben, dat er zoveel mensen op af zouden kunnen komen. Terwijl ja. dat toch al een week lang in de media uh, inmiddels was toen. Ja, nou ja, goed, de tra tradition de internationale media hadden het inderdaad ook al opgepakt en um, um, er was gewoon te weinig kennis bij de politie om uh, die social media, om de, daar goed mee aan de slag te gaan, dat goed in te schatten en verder zegt de commissie ook, um, uh, ja de draaiboeken waarmee de politie die avond op stap ging dus er kwamen daar mensen naartoe, er stonden agenten aan de kant en die hadden een draaiboek bij zich ja, die voldeden gewoon eigenlijk niet calamiteitenroutes ontbraken bijvoorbeeld voor ambulances als er echt iets mis zou gaan maar ook bijvoorbeeld voor het afvoeren van railschoppers mocht het uit de hand lopen. Ze hadden geen plek, geen, geen duidelijke plek waar die naartoe moesten. Ze wisten gewoon niet waar ze naartoe moesten met die mensen. En um, uh, verder zegt de commissie bijvoorbeeld, um, uh, ja, er waren eigenlijk te weinig agenten die uh, klaar stonden om als het uit de hand zou lopen ook daadwerkelijk in actie te komen. Uh, en verder verliep de communicatie onderling die verliep ook nog eens heel erg slecht. Want mensen konden elkaar gewoon niet bereiken. Ja, dat zijn de politiemensen onderling. Dat is veel kritiek op de politie. Maar de politie wordt natuurlijk ook wel weer... in de zogeheten driehoeken aangestuurd uh, door de burgemeester. Hè? Wat is de kritiek op, op de gemeente? Ja, wat je ziet is eigenlijk dat de politie de grootste kritiek krijgt. Maar ook de burgemeester gaat niet vrij uit. Um, want uh, ja, die zegt uh, um, um, eigenlijk... Uh, wordt de burgemeester verweten dat hij de zaak te lang bij zich heeft willen houden. Hij uh, riep uh, te laat hulp in van ME'ers die uit andere regio's moesten komen... en die daardoor dus ook te laat in haren arriveerden... waardoor uiteindelijk die situatie zo, zo kon, uh, kon escaleren... Dat, uh, dat winkelruiten sneuvelden, dat, dat die relschoppers uh, straatmeubilair vernielden. En uh, ja, goed, we kennen allemaal de beelden nog. Jullie hebben contact gehad natuurlijk. Uh, je komt niet voor niets aan die conclusie... He, kan jij een inschatting maken of dit gevolgen gaat hebben... Bij de, of de politie of de gemeente? Eh, dat is natuurlijk moeilijk inschatten... omdat dat rapport natuurlijk morgen pas gepresenteerd wordt. Maar ja... Wat er in dit soort situaties vaak gebeurt... is dat er dan allerlei verbeterplannen komen. En voor een deel zijn die al ingevoerd. Want de politie heeft zelf ook al een interne evaluatie gehouden... kort na die rellen. En daaruit eh, hebben ze bijvoorbeeld andere wapenstokken uh, de, de, gekregen. De uitrusting van die ME'ers, daar is wat meegedaan. Maar goed, of er bijvoorbeeld uh, uh, koppen gaan rollen... Ja, dat weten we natuurlijk niet. Dat moet natuurlijk de komende weken pas blijken. Maar dat de politie bijvoorbeeld morgen diep door het stof gaat... Ja, dat, dat staat wel duidelijk boven water, hoor. Michael de Smit, dank je wel. Ik ga door naar Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. Goedenavond, meneer van de Kamp. Goedenavond. Ja, kende u de conclusies al of hoort u dat nu ook een beetje voor het eerst? Ik, uh, ik hoor het en zie het op tv... Ik heb de tekst zelf niet gezien, dus dat is een beetje lastig om daar een oordeel over te hebben. Nu. Ja, er is kritiek op de politie. Uh, had u dat verwacht? Ja, daarover uh, zijn we denk ik op grond van de informatie die wij van onze leden hebben niet ver, uh, verrast. Die signalen hadden wij wel. Maar uh, of het deze context heeft die nu naar buiten wordt gebracht... dat moeten we morgen zien. Ja, want uh, de gemeente krijgt ook kritiek. Hè? Want uh, op het moment dat het met de politie niet goed gaat... en uh, de draaiboeken niet goed zijn, maar er ook niet genoeg mensen zijn... dan is dat lijkt mij niet alleen een zaak van de politie, maar ook van de gemeente. Ja, in Nederland is het zo geregeld dat de burgemeester verantwoordelijk is... voor openbare orde en veiligheid. Die heeft daar een belangrijke rol. Inderdaad, zoals u al zegt, ook rondom de plannen en de toestemmingen en vergunningen. Uh, maar ook zo'n situatie die zich aandient. En uh, die rol willen wij ook heel goed bestuderen. Want voor een deel is de politie daarvan afhankelijk. Ja, Michael de Smit, onze verslaggever zei net dat er wel al uh, verbeteringen zijn aangebracht bij, bij de politie daar. Uh, heeft u daar ook over gehoord? Ja, die verbeteringen kennen wij. Dat rapport was ook uitgelekt. Um, maar wij hebben ook gezegd dat wij pas uh, kunnen zien of dit voldoende is... en of dit alles is als het hele rapport er is. En dat zullen we dus morgen pas kunnen bekijken. Oké, okay, stel ik voor dat we gewoon morgen nog even terugbellen. Dank u wel. Dank in ieder geval voor uw eerste reactie. Gerrit van der Kamp was dat, van ACP. Dan gaan wij, denk ik, naar de verkeersinformatie. Zit Edwin Gerrits er al? Ja, Edwin, goedenavond. Goedenavond. Er zaten nog 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn geen opvallende files bij. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghol staat 6 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os. Voor Knoop het Ewijk 5 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1 journal. Er was meer nieuws vandaag dat de oud-Dutchbed-commandant Tom Karmans niet vervolgd wordt... voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en genocide in Srebrenica. We hebben eigenlijk vastgesteld dat wat zij, de Nederlanders, daar gedaan hebben... dat was enerzijds conform de opdracht, die hebben ze uitvoering gegeven... en anderzijds zijn er, is er sprake van een dramatisch misverstand ergens... maar er is geen strafrechtelijk verwijt te maken. Al dus het OM vandaag, nabestaanden van slachtoffers van het bloedbad van de genocide daar, hadden aangifte gedaan. Geert-Jan Knoops is de advocaat van Tom Karmans. Goedenavond, meneer Knoops. Goedenavond. U heeft hem ook vandaag gesproken. Hè? Hoe, hoe reageert hij op dit nieuws? Uh, opgelucht en ook uh, verheugd dat na 2,5 jaar wachten naar de aangifte er eindelijk een beslissing is genomen. Heeft u heel lang geduurd voor hem en zijn familie. Er is nu eindelijk duidelijkheid. Niet alleen voor hem, maar ook voor uh, al die andere Dutch petters die met hem hebben meegeleefd. En ja, hij vindt het uh, nu uh, een goed moment om uh, er een dikke streep onder te kunnen zetten. Terwijl uh, ik van mevrouw Zegveld begreep dat zij wel uh, naar het Hof gaat. Een zogeheten artikel 12 procedure wil beginnen. Te zorgen dat de zaak alsnog uh, uh, voor de rechter komt. Ja, dat heb ik ook begrepen. Ik, ik kan me dat... Uh, uh, vanuit de, de visie van de nabestaande voorstellen... dat zij alle middelen willen gebruiken om deze zaak alsnog voor de rechter te krijgen. Maar ik denk toch, met alle respect, dat uh, de, de, de feiten, juridische feiten voor zich spreken. Er is uh, langdurig onderzoek gedaan door het openbaar ministerie, Alle beschikbare bronnen zijn geraadpleegd. En het is natuurlijk niet de eerste keer dat deze zaak is onderzocht. En ja, uh, Tom Karmans hoopt echt dat er... Uh, dan ook snel door het Hof een beslissing wordt genomen... dat hij niet nog eens een keer jaren moet wachten voordat er dan een beslissing komt... als er zo'n uh, zogenaamde artikel 12-procedure wordt ingesteld. Maar die ziet hij met mij met vertrouwen tegemoet. Ja, nu u al zegt, ja want ja. u zegt het Openbaar Ministerie heeft alle beschikbare bronnen bestudeerd. En mevrouw Zegveld wijst erop, die zegt het waren allemaal openbare bronnen, rapporten. Er zijn bijvoorbeeld geen getuigen gehoord. Het Openbaar Ministerie had eigenlijk veel meer kunnen doen aan onderzoek. Ja, dit was natuurlijk een zorg oriënterend vooronderzoek. Uh, en dat diende uh, als doel om te kijken of er überhaupt een redelijk vermoeden van schuld bestond aan enig strafbaar feit. En als je die vraag al in de voorfase ontkennend beantwoordt, dan heeft het ook geen zin om nog uitvoerig onderzoek te doen. Daarnaast zijn natuurlijk alle hoofdrolspelers in deze zaak in het verleden al uit het verhaal gehoord. Ook bij enquêtecommissies, ook in de civiele procedure tegen, tegen de Nederlandse staat. Nou, die gegevens. Die waren natuurlijk ook beschikbaar voor het OM. Dus wat heeft het nog voor zin om na 19 jaar nog eens een keer getuigen te gaan horen? Dus ik kan mij die afweging van het OM goed voorstellen. En ja, wij vertrouwen er ook op dat het Hof uh, die visie zal, uh, zal bekrachtigen. Overigens, ik dat de, de motivering van de beslissing van het OM wel uh, krachtiger had gekund. Maar, althans, maar in ieder geval het gaat om het resultaat... En, nou ja, voor hem is in ieder geval deze ach, in ieder geval positief gestreden. Want als u zegt, de motivering had wel wat sterker gekund. Waar doelt u dan op? Wat, wat had u eigenlijk willen horen van het Openbaar Ministerie? Nou ja, kijk, men heeft zich natuurlijk beperkt tot uh, wat er binnen de enclave aan communicatie al dan niet is gebeurd. En wie uh, wat precies geweten heeft van elkaar. Maar uh, als je dus de, de rechtspraak van de internationale oorstribunalen ernaast legt en ook de criteria die er bestaan voor medeplichtigheid van genocide... dan moet je concluderen dat daar al niet is aan voldaan. door middel van de aangifte. En ja, dat signaal had het OM misschien nog wat sterker kunnen geven. Maar goed, wat daar ook van zij. Uh, het eindresultaat uh, is datgene wat telt. Het OM heeft na 2,5 jaar nu uiteindelijk de beslissing genomen. En ja, ik zie uh, weinig... Uh, mogelijkheden dat het, het hof hier straks geen heel anders zal oordelen. Dat is uh, uiteraard een uh, proces dat wij met u gaan volgen, meneer Knoops. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedenavond. Wie is de mol? Vanavond het antwoord, zo presentator Art Royakkers. Dat na U2, the sweetest thing. Pauline Cornelissen of Kees Tol? Dat is uh, de vraag die zo'n 2 miljoen mensen, geloof ik, bezighoudt. Hè? Presentator Art Royakkers, goedenavond. Hallo, goedenavond. 2 miljoen kijkers, dacht ik, zoiets? Ja, ja tussen de 2 en 2,5 miljoen inderdaad. Wie ja. is de mol? Ik moet je zeggen, ik hoor uh, de laatste tijd niet bij die mensen... maar ik heb mij laten vertellen dat het Kees is. Oké, okay, nou ja, jullie hebben 50% kans. Ja, want hij wordt wel het meest verdacht hè, door de kijkers... dat hij de mol is en het hele spel van het programma vertraagt. Nou, ik heb net op de site gekeken... waar uh, molfans hun, hun verdachten kunnen aanwijzen. En het is nu, ik dacht, iets van 53% verdenkt Pauline en 47% oh. verdenkt Kees. Maar het wisselt per minuut ongeveer. Zoveel oh. dus uh, Mensen zijn nog aan het twijfelen. En kijk je daar nou met plezier naar? Of vind je het ook eigenlijk een beetje zielig? Nee, ik kijk er met plezier naar. Ja? Ja, absoluut. <laughs> want, want is het opgenomen vanavond, neem ik aan, de uitzending, de finale? Ja, ja het is opgenomen. Uh, we zijn natuurlijk maanden geleden al in Zuid-Afrika geweest. En dan de laatste aflevering nemen we Nederland op. Dat was een paar weken geleden. Uh, en dan is het toch ook wel raar dat over, nou wat zal het zijn, over een uh, dikke 2,5 uur... Uh, dat zijn, waar dus zoveel mensen mee bezig zijn, eindelijk uh, nou ja, op straat ligt. Terwijl dat jij misschien alweer met hele andere dingen bezig bent ondertussen. Ik was vandaag met andere dingen bezig, inderdaad, ja. ja. En ga je wel kijken? Ja, we gaan met z'n allen kijken. Er is een, een programma rondom, die is de mol daarin... Er wordt uh, op uh, site uh, live.avond.nl... Arjen Lubach presenteert dat. Wordt voor- en nabeschouwd op de uitzending. Zoals bij voetbalwedstrijden gebeurt. Jonge, jonge. Met, met <laughs> fragmenten die worden teruggekeken. En bijna in slow motion worden gezet. Om te kijken of er niet iets gedacht gebeurt. En daar zijn vanavond alle kandidaten. En de crew is daar aanwezig en daar gaan we kijken. En is het voor jou prettig als het zo achter de rug is? En je eindelijk dat slot van je mond mag doen? Nou, dat wel. <laughs> ja, ik denk dat mijn schouders zo'n 10 centimeter gaan zakken vanavond. Je ja, voelt het lastig? Nou, het, is toch wel, ja, het is lang geleden opgenomen. En uh, de, zelfs op de meest onbewaakte ogenblikken. Uh, proberen mensen, zeker als het uitgezonden wordt. Te, toch uh, te, uh, te, nou ja, te verleiden tot uitspraken. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld weinig gedronken de afgelopen weken. Toch van, ja. Het moet scherp zijn, hè? Want, want jij weet het vanaf het begin. Hè, wie de mol is. Waarom eigenlijk? Ha, zou je het ook kunnen presenteren als je het niet weet? Er ja, zijn jaren geweest waarin de presentator het niet wist. Um, maar over het algemeen weet de presentator het wel. omdat je, ja, je kan dat toch, ik kan er niet te veel over vertellen... maar je kan dat gebruiken in de manier waarop je de kandidaten te woord staat. En hoe deed jou. jij dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, je kan, je bedoelt, er zijn momenten dat je cryptische aanwijzingen kan geven in je presentatie... of er zijn momenten dat je uh, de mol juist wel of juist niet kan aankijken. Maar, nee, oh ja, dat, ik dat, kan dan... even, dat deed jij helaas bij Kees, hè, volgens mij. Wel dat aankijken. We, sorry, maar kunnen nee, hoor. Paulien. Vlauwkeul ja. allemaal. Ga je het volgend jaar ook uh, presenteren? Ik zal ik het niet langer over. proberen hoor om je ja. te ontlokken. Ja. ja, volgend jaar weer? Ja, ik, ik hoop dit nog wel zo'n jaar of 25 vol te houden. Zo. Dus ik hoop er volgend jaar weer bij te zijn. En uh, gaat de formule nog veranderen voor zover je weet? Nou ja, de, kijk, de basis van het programma: dat er negen, uh, tien kandidaten zijn. Waarvan de ene de boel saboteert, die blijft hetzelfde. Maar elk jaar wordt het wel op een andere manier ingevuld. Dus dit jaar zaten we in Zuid-Afrika, dan maak je gebruik van het landschap daar en van het feit dat, er, dat je daar safaris kunt maken. Volgend jaar gaan we weer naar een totaal andere locatie en wordt het wel weer anders ingevuld. Maar de basis uh, het blijft hetzelfde. Ja, welke andere locatie, weet je dat al? Dat weet ik al, ja. Mag ik dat ook zeggen? Nee. <lacht> Oké. Okay. Nou, goed, Art veel plezier vanavond. Ik vond reuze meevallen. Okay. Ja, veel plezier vanavond in ieder geval. Dank je wel. Dag. dag. Dan gaan we naar uh, Amsterdam. De buurt, de sfeer, het type school... dat zijn allemaal punten waar ouders naar kijken... als ze een school voor hun kind kiezen... De cito score speelt daarbij ook een rol. Uh, en lang niet alle scholen zijn er open over hoe er gescoord wordt. Maar wellicht verandert dat. De staatssecretaris heeft daar een balletje over opgeworpen gisteren. In Amsterdam is het al jaren praktijk om te vertellen hoe de kinderen de toets gemaakt hebben. Jeroen de Jager, jij bent uh, bij basisschool De Blauwe Lijn... Nou, daar was ik, Lucelle. Oh. Ik ben stiekem naar een andere plek gegaan. Ook oh, goed. Waar ben je nu? Ja. Uh, tegenover het, Institu Instituut voor, uh, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Want daar had uh, Herbert de Bruin een vergadering. En dus uh, wilden we hem daar we wilden hem heel graag spreken. Want hij is namelijk de voorzitter van uh, alle schoolbesturen in Amsterdam. En, uh, van. Primair onderwijs. Primair onderwijs. onderwijs. En basisonderwijs. Ja, basisonderwijs. Want daar gaat het ook over. CITU-scores in het basisonderwijs. Um, want we hebben vandaag die discussie uh, over die CITUS, openbaar maken van die CITU-scores. En u was bij de PO-raad vanochtend. En heeft daar ook uh, zitten praten. PO-raad, waarom? Primair onderwijs is dat. Hè? Over, ja. over, wat is hun standpunt eigenlijk? Dat is een sectororganisatie. Nou, daar hebben ze gepost bij ons als bestuur. Van, nou, hoe kijken we er tegenaan? Ze moeten al hun leden daar ook nog over informeren. En daar werd eigenlijk gewoon gepost van... En morgen van, komen ze met het standpunt. Hè? Ik denk dat ze morgen, of rond ja. het weekend helemaal... Met een standpunt okay, wat wordt dat? Nou, ik denk dat, dat, dat er, er, uh, ik verwacht niet dat ze een bezwaar zullen maken. Dat lijkt me ook een beetje vreemd, want de meeste van die getallen staan gewoon in alle jaarverslagen van schoolbesturen al lang. Dus eigenlijk zijn ze al openbaar. Ze zijn al lang openbaar. Ja. Dat werd ook nog eens een keer bevestigd vanmorgen. En wel zeggen wij allemaal als schoolbesturen: let wel, aan kale cijfers heb je nog niet het resultaat. Nee, het enige waar het nu om gaat, uh, gaan we ze allemaal mooi in een Excel sheet zetten en, en uh, lekker overzichtelijk presenteren. Ja, en wat is overzichtelijk? Als je denkt dat je daarmee alle gegevens van een school hebt, dan kom je bekijkt af. Want dat is natuurlijk niet zo. Nee, u zegt die CITO-scores alleen, dat levert een veel te beperkt beeld ja. op. Het gaat om veel meer. Waar gaat het dan om? Nou, het gaat denk ik om, om het verhaal van de school. He, dat je ook kijkt van he, wat, wat heeft deze school te bieden? Uh, hoe zien de tussenresultaten eruit? Wat is de leerwinst die kinderen daardoor maken? En het is heel makkelijk om twee scholen die totaal in verschillende gebieden staan, om ze maar kaal naast elkaar te zeggen. En de ene is hoger qua score en de andere is lager. Dan zal die ene wel beter zijn. Ja. Nou, dat, dan moet je wel iets meer van de school om dat zomaar te zeggen. Nou heb ik vandaag een beetje rondgebeld over dit onderwerp. En wat je dan ook hoort, en uh, dat zijn ook verhalen die ik uh, op straat zeg maar, tegenkwam: als je zo uh, de focus legt op die CITO-scores, dan kan het ook zijn dat scholen daarmee gaan rotzooien, mee gaan zoemelen om op die manier hun gemiddelde omhoog te krikken. Kent u die verhalen ook? Ik ken ze niet rechtstreeks en ik uh, ga nog steeds uit van de professie van de scholen dat dat niet gebeurt. Ik vind wel een aantal andere risico's. Maar ik hoorde van... dus dat het wel gebeurt. Nou ja, als het gebeurt dan is het redelijk zorgelijk en dan moet het ook snel uh, uitgezocht worden. Dat vind ik absoluut. Wat ik wel heel ernstig vind, dat ik merk dat er wel veel meer als gevolg van deze hele exercitie, uh, waarbij de focus zo ligt op één getal, dat mensen uh, uh, um, ja, enorm gaan trainen ervoor. Nou, dat geeft een, ah, ja. dat geeft een raar, uh, raar cijfer. Het andere wat ik ernstig vind... is dat er ook scholen veel meer gaan selecteren. Die gaan zeggen, nou, bepaalde leerlingen moeten we vooral buiten houden. Want dan gaat onze score omlaag. Nou, dat vind ik een heel negatief bijeffect. En ouders die gaan selecteren natuurlijk. En daarmee gaan ouders selecteren. Ja, die alleen maar naar die ene school willen. Ja, en het trainen op zo'n toets... dat maakt ook de, de waarde van zo'n toets ook een stuk minder belangrijk. Laten we wel wezen. Als jij een, een, een half jaar oefent op zo'n toets... dan heeft dat invloed op de score. Ja. En je mag zeggen, dan nou, is het kind beter geworden. Nou, dat hoop je dan maar. maar ik vind het wel een beetje ernstig. Oké, okay, nou het is uh, hopelijk ons gelukt vandaag om iets minder die nadruk, ook al hebben we het alleen maar over die CITO-score gehad, om iets minder die nadruk te hebben op, te leggen op alleen maar die CITO-score. Toch, Lucelle? Zeker. Jeroen, dankjewel. Jeroen de Jager okay. vanuit uh, Amsterdam. Dan gaan we door naar Avondspits, Joost Eertmans, na half zeven. Waar ga je het over hebben? Wij gaan het hebben over een islamitische staat met dictatoriale trekken. En dat is niet een uitspraak van Geert Wilders-Lucella. Dat is er eentje van de uiterst nette Kamerleden Segers en wind van de ChristenUnie... die vandaag een uh, mooi stuk wat mij betreft schreef over Turkije... Daar hebben we het over in de Voorskrant. Een heel duidelijk uh, statement maken ze daar in dat, in dat artikel. Turkije hoort niet bij de Europese Unie te komen. En stoppen dus met de onderhandelingen die sinds uh, 2005 aan de gang zijn met Turkije. En eerlijk gezegd vond ik dat ook al een tijdje. Maar het u, -U komt wel na erbij, denk ik, dat Nederland hier een duidelijk standpunt over gaat innemen. Dus die krijgt u dan alvast hier in avondspits van WNL. Mijn stelling, Turkije hoort niet bij Europa, kort maar krachtig. Bel mij, dat kan, op 0800-1121. Gratis komt u dan binnen op de lijnen hier in Capelle. Op Radio 1 Avondspits 0800-1121. Of doe mee via Twitter, hashtag eens, hashtag oneens. En maak deel uit van deze opinievorming op Radio 1. Tot zo dus, bij Avondspits, na het nieuws. Weer en verkeer, tot zo. Donderdag in Meldpunt.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 Net voor de stemming in de Veiligheidsraad dreigde Noord-Korea met een preventieve atoomaanval tegen het Westen, omdat de VS op het punt zou staan Noord-Korea met atoomwapens aan te vallen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het nieuwe politieuniform bekendgemaakt. De keuze is gevallen op variant 1, een uniform met gele strepen in combinatie met een polo en een cap. Agenten mochten zelf kiezen. Ruim 33.000 politiemedewerkers deden mee aan een interne enquête. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Boven ons land wordt momenteel een strijd uitgevoerd tussen koude noordelijke lucht en warme zuidelijke lucht. En dat merken we aan grote temperatuurverschillen. Vandaag werd het maar 6 graden op de Wadden en bijna 16 in het zuiden van het land. En ook morgen zien we dit terug. Vannacht niet zo. Het is bewolkt en verspreid valt er wat regen of motregen. En de minima liggen rond 6 graden. Morgenochtend regent het nog wat in het noorden... maar verder is het het grootste deel van de dag droog... en in het zuiden schijnt de zon ook wat. Pas later op de dag krijgen we opnieuw met regen te maken. En dan die temperatuur. Opnieuw is het koud in het noorden van het land... met op de thermometer een graad of vijf... maar door een straffe oostelijke wind gevoelstemperaturen... die dicht bij het vriespunt liggen. In het zuiden is daar geen sprake van. Het wordt een graad of 16 en zeker met wat zon erbij lijkt het dan opnieuw lente. Maar die kou gaat wel langzaam terrein winnen. We krijgen in het weekend een overgang naar beduidend koude weer met ook kans op winterse neerslag. Na het weekend liggen de Maxima nog maar net boven de 0 graden en s'nachts frist het. AWB-verkeersinformatie. De files worden nu snel korter. De meeste staan nog in het midden van het land en rond Den Haag. Eén file valt nog op op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd. Voor de randweg Dordrecht staat 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Turkije hoort niet bij Europa. Goedenavond in de keuken of onderweg naar huis. Een pittig debat op uw radio. Het is tijd voor Avondspits. Bel WNL. 0800 1121. Premier, premier Erdogan van Turkije vond Israël een terreurstaat en noemde vorige week het sionisme en daarmee het bestaan van de staat Israël een misdaad tegen de menselijkheid. Erdogan is premier van een land dat nog voor geen 4% op het Europese continent ligt, een land dat sinds de oprichting van het Ottomaanse Rijk een tegenpool van Europa was. Europa koestert christelijke normen en waarden. Turkije is voor 99% islamitisch. Turkije is een land waar volgens toenmalig rapporteur Erlings in één jaar tijd 600 gevallen van marteling werden uitgevoerd door de bij het afdwingen van bekentenissen. Sinds de rol van het leger in Turkije is teruggeschroefd... krijgen conservatieve fundamentalisten het meer en meer voor het zeggen. Stel je zich trouwens voor als Turkije eenmaal in Europa ligt... wie dan onze nieuwe buren zijn? Dat zijn Iran, Irak en Syrië. Deze brandhaarden van het Midden-Oosten komen dus in onze achtertuin te liggen... met massale immigratie van Turken en Koerden naar het Westen tot gevolg. Het zal de gammele stabiliteit van het hedendaagse Europa totaal ondermijnen. Turkije hoort bij Azië, niet bij Europa. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond, welkom bij een half uur avondspits. Tot zeven dan kunt u bellen 0800 1121. Om een reactie te geven, Turkije hoort niet bij Europa... Vandaag een artikel ook in de Volkskrant van de ChristenUnie-Kamerleden Segers en voor de wind. Wij spreken zo meteen met Joël Wind, die dat ook in goed Nederlands even uitleggen waarom dat, waarom dat zo is. En inderdaad, ik vind het ook al een, een tijdje. U kunt uw reactie dus geven ook op Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Jan Willem zegt mij, Turkije hoort nog niet thuis bij Europa... maar moet wel kunnen toetreden als de EU echt beter voorstaat... en Turkije aan voorwaarden voldoet. En Rick Klein-Entink zegt, Eerdmans Turkije houdt zichzelf zichzelf wel buiten Europa, hoe hard de EU ook probeert. En eh, Lars Damen zegt, eerbans, je moet een organisatie sowieso niet complexer en groter maken als het nu al niet beheersbaar is, nog los van wat erbij komt, helemaal de spijk op zijn kop ook. Wat mij betreft, de eerste beller, Ton van Maanen uit Geldermalzen. Goedenavond, Ton. Ja, goedenavond, Joost. Ja, over Turkije. Ja. Um, ik, uh, ik ben het uh, wel helemaal met je eens dat je zegt van jongens, Turkije hoort niet uh, bij uh, Europa. Um, het... Bijzonder bijzondere is dat je net ook zegt van, ja misschien, eh, tenminste was net een, iemand die zei misschien als het straks beter gaat. Ja, ja ik denk het juist, juist niet, nee. want eh, Turkije is wel een hele belangrijke handelspartner voor Europa en ook voor Nederland. En ik denk dat we wat dat er gaat, eh, Turkije niet moeten uitpoetsen. Maar hmm. juist op het moment dat je Turkije dan onderdeel maakt van ja. ons systeem, krijg je dus een heel andere handelspartner. En daar moeten we voor passen. Je bedoelt ook, volgens mij ja. Kan, ja, ja. kan de economie van Turkije eh, is best belangrijk om Europa weer goed op de been te houden. Je bedoelt die wisselkoersen eigenlijk? Gewoon het verschil in valuta bedoel je zelfs? Dat dat uh, voordelen, voordelen heeft boven één munt? Ja, nee, dat niet alleen. Ook als je ziet hoe de, de economie op dit moment in Turkije ervoor staat, ja. staat het er uh, duidelijk beter voor dan gemiddeld in Europa. Ja, daar heb je gelijk in. Dat, dat, ze hebben daar slagen en, gemaakt. Ja. En, en die... Laat ik zo het eventjes uh, misschien onhebbiedig zeggen, maar denk erom: als je in Turkije komt. die zijn echt niet gek en die doen stevige handel drijven. en die hebben de economie voor hun land behoorlijk goed op poten staan. Juist. Tom van Maanden, dankjewel. 0800, 1121. Ik zeg: Turkije hoort niet bij Europa. Overigens heeft de Europese Commissie wel eens berekend. wat de integratie van Turkije in Europa netto zou kosten. en dat is tussen de 16 en de 28 miljard euro lijkt me vrij onbetaalbaar. Maar wat de Europ diezelfde Europese Commissie betrof, zei ze in 2004 al dat het licht op groen kon voor Turkije. Ze voldoen namelijk aan de meeste Kopenhagen-criteria. Stabiele politieke instellingen, behendige democratie, bestendige democratie, markteconomische hervormingen en respect voor de mensenrechten en ook bescherming van minderheden. Nou, je zou je daar al vraagtekens uh, vragen bij kunnen stellen. Uh, dat was toen wel de reden voor de Europese Commissie om te zeggen we starten met de onderhandelingen. Wat vindt u? Hoort Turkije bij Europa? Ziet u daar toekomst in of juist niet? Gehalftwitterd eens. Constantinopel zou weer terug moeten naar Griekenland. En Leonard Faber zegt, oneens, wat een onzin. Turkije is een economische grootmacht aan het worden... en kan een waardevolle poort naar het Midden-Oosten zijn. En Erwin Brik zegt mij het volledig eens, Joost. We gaan zo spreken met uh, Joel voor Hij is Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerst gaan we naar Turkije. In Turkije zit namelijk Mahmoud Zungur. Hij is aan de telefoon en hij is vicevoorzitter... van de Turkish Dutch Leadership Society, een hele mond vol. En dat is een organisatie die zich inzet... voor het versterken van de banden tussen Turkije en Nederland. Goedenavond, meneer Songoer. Goedenavond, Joost. Hallo, ik zeg dan ook meteen Magmoet. Uh, welkom bij Na, de show. Yes. Uh, ja, ik zeg, zeg maar meteen, ben jij als uh, in, in, in al daar in Turkije voor of tegen uh, het, het, het toetreden van Turkije tot de Europese Unie? Um, ik ben uh, als uh, persoon, individu voor uh, de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Uh, ik zal ook meteen uitleggen waarom. Ja. Uh, ik geloof erin dat uh, dat voor alle partijen uh, wel baten. Uh, ik denk dat Turkije, uh, zoals al eerder is gezegd, een hele belangrijke handelspartner is voor uh, de Europese Unie. Ja. En uh, tegelijkertijd ook een, uh, een poort richting andere werelddelen. Uh, aan de andere kant denk ik dat de uh, uh, EU voor Turkije ook heel erg belangrijk is voor het uh, opkrikken van het niveau van mensenrechten... De ...democratie waar jij het ook zojuist ja. over kan. Als ik je daar een vraag om mag stellen mag, Moer... ...want ik zou zeggen, dat moeten ze dan eerst maar eens bewijzen... ...zonder lid te zijn van de Europese Unie. Laat ze nou eerst eens wat beter omgaan met Koerden... Eh, ...enzovoorts met minderheden, met mensenrechten... ...als het, eh, het, het gevangen zetten van journalisten. Laat ze dat nou eens bewijzen, dat doen ze niet. Um, ik neem me uh, te herinneren dat we dat in voldoende mate hebben gedaan. Uh, zodoende zijn de onderhandelingen ook begonnen... Jij refereert ook zojuist naar de criteria van Kopenhagen ja. en ook daar worden die eisen gesteld. Uh, het zijn dan wel uh, minimale eisen, maar zoals ik ook uh, net aangaf, ik denk dat het belangrijk is om juist uh, die uh, visie, de perspectief op uh, de EU te behouden om uh, dat te gebruiken als motivatie voor het uh, verbeteren van de mensenrechten ja. in, uh, in Turkije. Je kunt het ook omdraaien, wat schieten jullie ermee op? Uh, je zegt dan verbeteren een aantal zaken, dat zei je dan, die waar, waar ik mijn vraagtekens bij stel. Maar wat, wat, winnen, wat winnen jullie ervan om bij ons te horen, als ik het zo mag zeggen? Nou, ik denk dat Turkije in die zin uh, belangrijke economische uh, privileges uh, verkrijgt. Uh, maar daarnaast zal het ook uh, wat betreft uh, de invloed van Turkije uh, veel betekenen. Turkije krijgt uh, veel vetels binnen het Europese parlement... Uh, wordt samen met uh, Duitsland en Frankrijk het sterkst vertegenwoordigd en zal in die zin ook uh, veel te zeggen hebben. Ja, dat zijn die allemaal de, redenen, wel, als je mag onderbreken, maar hoe, dat, allemaal redenen wa ja. waardoor het prettig voor Turkije is. Maar wat schieten wij er bijvoorbeeld in Nederland mee op, behalve uh, misschien meer toestroom van ja. Turken naar Nederland? Ja, nou ja, ik, ik, ik weet niet of de toestroom van Turken naar Nederland uh, heel erg uh, snel en in grote hoeveelheden zal gaan... Uh, maar wat ik wel weet is dat wij in Nederland uh, kampen met uh, schrijvend probleem. En dat we uh, steeds meer behoefte hebben aan een jonge populatie, uh, hoogopgeleide mensen, die onze uh, land komen versterken. Ja. Dus ja. in die zin denk ik dat Turkije met haar jonge dynamische bevolking wel zeker wel wat uh, toe te voegen heeft. En zie jij niet een conflict tussen het islamitisch denkende uh, Turkije en het toch voornamelijk christelijk, uh, uh, zeg maar protestants, Denken van uh, het huidige Europa? Um, nou, ik denk het niet. Uh, ik, ik, we weten al dat er een heleboel uh, uh, islamitische mensen, moslims, uh, rondlopen, lid zijn van de EU in de zin van uh, woonachtig zijn in Europese landen. Er uh, woonen miljoenen uh, moslims in Frankrijk, in Duitsland, uh, ook inmiddels in Nederland. Dus uh, als je het zo bekijkt, zijn de moslims al in. Uh, ...bepaalde zin uh, geïntegreerd in de Europese lidstaten. Ja. Oké, okay, Mahmoud, mag ik je danken? Magmoet Sjongour aan, uh, aan de telefoon vanuit Turkije... En hij was en hij is voorzitter, vicevoorzitter van de Turkish Dutch Leadership Society. En ik denk dat hij vanuit Istanbul belde. U kunt meedoen op Twitter. Dat doet u via hashtag eens, hashtag oneens. Of bel ons 0800 1121. Ik zeg, Turkije hoort niet bij Europa. En dan als lid van de Europese Unie. Um, daarover zometeen Joel wind van de ChristenUnie. Eerst de bellers. U spreekt, ik spreek nu met Benny Adam. Goedenavond. Goedenavond. Hey, Benny, Benny Adam. Uh, ik ben uh, sowieso uh, voor de stelling, want uh, ik uh, vind dat uh, Turkije ook niet bij uh, de EU hoort. En uh, de reden is uh, dat ik vind dat Turkije het veel beter uh, doet uh, momenteel uh, qua e uh, economisch. Want uh, Europa die zakt gewoon weg en Europa en uh, Turkije schiet gewoon de lucht in eigenlijk wat ja. uh, betreft economie en dergelijke. En ja, jouw ding is, je had het over schending van de mensenrechten. Dan denk ik bij mezelf, en schending van de minderheden. Dan denk ik bij mezelf, dan moet je eens even kijken naar Israël. Wat die doen met de Palestijnen, want nou, daar heb je het nooit over. Ligt volgens mij ook niet echt in de Europese Unie en wordt ook niet mee, mee gesproken, toch? Ja, nee, maar het is wel een bondgenoot en die is wel altijd te prijzen en te verdedigen door de EU. En ik vind ook dat de EU en het Westen zeg maar, misbruik maken van Turkije. Want toen ze uh, Turkije nodig hadden en Irak wilde binnenvallen, toen hoorde Turkije erbij en werd er gebruik gemaakt van een vliegveld en dergelijke. Ja. En nu is het ineens, van Turkije hoort er niet bij, want het is een, er zit een islamitisch tintje aan en dergelijke. Terwijl wij hier in Europa en in het Westen beweren dat we iets he hebben ja, maar... wat heet uh, vrijheid van, van godsdienst. Dus ja, ik vind het gewoon meten met twee maten... en misbruik maken okay. van, uh, van uh, de situatie. U maakt het duidelijk. Ik ben het er niet mee eens, Benny Adam... maar dat, dat geeft niks, want daar is avondspits ook voor opgericht... voor de botsende meningen. B bedankt. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. ik zou zeggen van... Ik ja. zou zeggen van, kom, uh, vertel eens hetgene je, waar, waar je het je niet mee eens bent... want ja, u legt ja. het ook niet uit. Nou, luister, nou, ik heb een inleiding gehouden volgens mij... maar weet je wat mijn punt is bij jouw hele verhaal. Natuurlijk ja? maken we gebruik van elkaar... en natuurlijk probeer je zaken te doen in een handelsrelatie... maar waarom moet je lid van de familie worden... Op Europees grondgebied met een land dat ja, voor 96% op Aziatisch grondgebied ligt en totaal geen Europese geschiedenis kent. Daarom, daarom ben ik het ook mee eens. Ik ben het ook mee eens dat ze het niet bij horen. Ja, precies. Maar ik vind eigenlijk dat ze het veel beter doen dan Europa. Dus ja, dan nee, oké. Okay. Uh, nee, daar valt. Zelf... Economisch niet kapot, dat gaat er niet bij. Want Europa zakt gewoon weg eigenlijk. En is... Uh, het is gewoon uh, beter voor Turkije om er niet bij te houden. Nou halen. ja, dan zijn we het gewoon eens. Dankjewel, Benny. Ja. Benny Adam, dank je. Ineke van Utterveld. Lutterveld zegt, Eerdmans, natuurlijk had Turkije buiten Europa gehouden moeten worden. Helaas, ze zitten er al in. Hans Meekamp uh, laat eerst Europa eens één een worden. Een stelsel van loonbelastingen, normen normenwaarde en kosten van levensonderhoud. En daarna vindt hij het allemaal best. Uh, René Boerendam uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond, René. Vertel. Ik ben het uh, absoluut oneens met de stelling. Het is heel simpel. Ik ben uh, bijna 50 jaar oud. Ik heb op school geleerd dat Turkije altijd bij Europa altijd heeft gehoord. Dat is het eerste wat je leerde vroeger op school. Als je de, de kaart van Europa bekijkt, hoort de kaart tot aan Moskou er zelfs bij. Ja. Afgezien, daar, afgezien daarvan. Ja, graag gezien. Um, Turkije heeft een historie van een aantal duizenden jaren oud. De handelsgeest is vele malen hoger dan in uh, de rest van Europa. Turkije doet het veel beter de laatste jaren als uh, Europa. Hun geld is inmiddels. Maar, bijna mag ik jou één euro. vraag stellen, René? Weet je hoeveel Turken in de landbouwsector actief zijn in Turkije? Nou, daar hebben we geen, idee, heb ik geen idee, van. idee van, maar dat is 40% bijna. Dat betekent, als we dat in Europa bij de Unie trekken... dan betekent dat het hele landbouwsysteem totaal op de schop zal moeten. En opnieuw alles, alles zou moeten worden verdeeld. Het kost ons miljarden. Ja, maar dan betrek je dat op één uh, gedeelte landbouw. Ja. Wij subsidiëren de landbouw tot, tot onze nek rijkt. Precies. En, uh, uh, als we daar een stukje Turkije, bij zouden moeten doen... Nou ja, zo so be it. Uh, we krijgen... Nou, ik vind het, uh, een, dan ben ik een beetje, per, een beetje nee, bang per, dat je de zaak wat onderschat. Nee, nee, nee. Dan ben ik een beetje nee, bang ja, per, dat je de zaak wat onderschat. Nee, op nee, 1 januari krijgen we een massa... Ik woon in Rotterdam. Ja. Uh, per 1 januari krijgen we een massale toevlucht van Roemeniërs. Ja, goed, daar moeten we ook niet blij van worden, denk ik. Ik, ik, ik ga even naar Joël Voordewind, als je het goed vindt, René. Blijf even luisteren. Uh, Joël wind is uh, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En uh, hij schreef vandaag dus met zijn collega Gert-Jan een opiniestuk in de Volkskrant met de titel... Turkije hoort echt niet bij de Europese Unie. Meneer wind, Joël, goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, Joël, een veel gehanteerd argument is uh, nog niet genoemd... maar is vaak... Turkije kan nou net de brug slaan tussen de wereld van de islam en Europa... Ben je, ben je daar gevoelig voor? Nou, dat valt ook maar te betwijfelen. Want uh, als je uh, nu ziet hoe gecompliceerd het in het Midden-Oosten ligt... Uh, waar de verhoudingen echt uh, door elkaar heen lopen... Uh, waar op het moment dat Israël uh, Assad aanvalt... Uh, Erdogan weer dreigt Israël aan te vallen en het opeens opneemt voor Assad. Dus, dus het, het ligt zeer gecompliceerd. Hij is uh, grote vriendjes met uh, el-Bashir uit uh, Soedan. Mm. Nou, iemand die door het internationaal strafhof uh, juist door Europa gezocht wordt. Uh, dus ik, ik zie dat ook niet heel snel gebeuren... dat dat, dat nou uh, een brug zou kunnen zijn voor ons. Nou, jullie zijn overigens heel stellig hè, in de opvatting van de ChristenUnie... van stop met die onderhandelingen voor zover ze bezig zijn. Want het is niet heel duidelijk... Of die nog aan de gang zijn, de onderhandelingen, of dat het is, uh, op, op een laag pitje staat. Um, nou, is, hebben jullie in de PVV een medestander. Hoe zit het eigenlijk verder in de Tweede Kamer op dit moment met een duidelijke, uit, duidelijke uh, opvatting? Nou, het debat uh, is uh, nu nog uh, gaande in de Kamer. Dat wordt door mijn collega Gert-Jan Zegers op dit moment gevoerd. Maar uh, ja, ik denk als je ook de laatste Amnesty-rapporten weer bekijkt over de mensenrechten schendingen. Uh, 10.000 10 uh, mensenrechten in 2012. Uh, als je erbij bedenkt dat in Turkije... meer journalisten gevangen zitten dan in Iran... Uh, een land waar we gigantische sancties tegen hebben... Ja. Uh, dat, dat Erdogan uh, het bestaan van Israël... alleen als een soort misdaad tegen de menselijkheid... Uh, en een vorm van fascisme heeft genoemd... ja, daar staan we al erg ver weg van uh, Turkije... als het om het hart van uh, het bestaan van Turkije eens, gaat. Eens, daarbij, is er kan ook zeggen... het werd ook getwitterd... Ja, het, het is al groot genoeg Europa op dit moment... we kunnen amper met elkaar het hoofd boven water houden... zou ik zeggen, met alle, alle potjes die we... Over moeten vullen. Uh, het is gewoon helemaal niet, überhaupt niet verstandig om een land als Turkije erbij te, te trekken. Nee, je zou in één klap er 75 uh, ja. miljoen mensen bij krijgen. Dat betekent dat het het ongeveer tweede land zou worden uh, en dus ook uh, ja, enorm veel invloed in, in Europa zou krijgen in één klap mm. uh, naast uh, Duitsland. Dus ja, ze, zij zouden de agenda kunnen bepalen. En dan hebben we het inderdaad nog niet, wat jij net aanstipt, ook uh, gehad over de landbouwsubsidies Die natuurlijk enorm zullen gaan weglekken naar uh, Turkije. Terwijl wij precies. natuurlijk het ene naar het andere miljard nu moeten vrijmaken voor uh, de zwakke landen die we nu al hebben. Ben er ook bang voor. Wij worden het wel eens, denk ik, Joël. Nou, één vraag nog. Vind je niet dat er een referendum op zijn minst zou moeten komen dat de Nederlandse bevolking zich kan uitspreken tegen de toetreding van Turkije? Uh, weet je dat, dat zou een optie kunnen zijn maar ook zelfs de uh, ChristenUnie staat tegenwoordig uh, makkelijker richting referenda we hebben het eerder natuurlijk gehad over de Europese grondwet ja. in 2005 daar hebben we samen met de SP, moet ik zeggen, campagne ja. tegengevoerd. Uh, ik denk dat het niet zo vaart zal lopen met die toetreding. En ze zijn al, geloof ik, uh, um, nou 20, 30 jaar bezig om lid te worden. Mm. En vanaf 2005 serieus. Precies. Maar als je de laatste rapporten beziet uh, over de mensenrechten schendingen... ook het gebrek aan godsdienstvrijheid. De christenen hebben een hele lastige positie daar. De, de Koerden hebben, uh, zitten in nog steeds in het nauw. Ja. Dus ik verwacht nou. ook niet dat in alle nuchterheid... Uh, dat uh, Turkije uh, binnen afzienbare tijd lid gaat worden. Hou de vinger aan de pols, Joël Voor de Wind. Uh, succes met het de debat in de Tweede Kamer. En, en ik zou zeggen, hou de poot stijf. Uh, wat wat Turkije betreft. Uh, dit hoorde u, Joël Voor de Wind. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Wij gaan nog naar uw bellers toe. Tot 7 uur is dit avondspits. Mijn stelling: Turkije hoort niet bij Europa. U um, kunt nog bellen 0800, 11 en 21 erbij. We gaan naar Bar Ben van Doesburg. Hij komt uit Loenen. Goedenavond, Ben. Ja, goedenavond. Vertelt u maar. Ja, nee, ik heb uh, twee redenen om het niet met je eens te zijn. Ehm, uh, ik heb uh, tussen taakjes in Turkije gewoond en ik heb de Turken leren kennen als een uh, uh, eigenlijk uh, vrij relaxed volk wat betreft hun religie. Uh, sommige mensen gaan wel naar de moskee, anderen niet, een beetje zoals wij dat in Nederland doen. Ja. Ehm, uh, daarom zie ik dus uh, als je een land hebt met 75 miljoen uh, islamieten die eigenlijk vrij relaxed en ...open naar die godsdienst kijken... ...en ook andere godsdiensten toestaan. En als die mensen zeggen... ...we willen daar graag bij horen... ...en een mogelijke oplossing bieden... ...voor wat volgens mij een van de grootste problemen... ...van de wereld is, namelijk... ...hoe krijgen we een constructieve dialoog met de islam? En je gebruikt al 25, 30 jaar... ...gebruik je die kans niet. Daarbij ook nog aantekenen... ...dat we de grootste... leverancier van de NATO zijn, et cetera, et cetera. Nee, zeker. En je gebruikt die kans niet... Uh, dan heb je zo'n ongelooflijke kans weggegooid om het grootste probleem ter wereld... Ja, te maar ben, ik ben het daar op zich wel mee eens. Alleen ik vraag me af, waarom zou je daar met elkaar in één familie moeten zitten? Je kunt misschien beter even bij de buren aanbellen en het gesprek aangaan... dan meteen in één huis uh, te gaan overnachten. Nee, dat begrijp ik. Maar wat is er dus gebeurd door de frustratie in Turkije... die ik persoonlijk ook heb meegemaakt... Ja, ja. van hoe ze behandeld worden door Europa en eigenlijk een beetje gekleineerd... En hoe die deur continu op een heel klein kiertje wordt gezet en dan gauw weer dichtgegooid. omdat mensen denken dat het te duur is. Ja. Uh, uh, gaat uh, op een goed moment slaan ze de andere kant op. En dat is dus in feite ook gebeurd. Dat gebeurt er eigenlijk, ja. ja. Met, met, met Erdogan en met. Uh, alhoewel dat ook nog geen extremist is. Nee. maar toch een iets fundamentalistischer islamiet. Dat maar Dat 80 heren. tot 90 procent van de Turken. en ik weet niet of jij veel Turken in Nederland kent. maar dat ze dat ook herkennen, dat ze oh. heel anders erin zitten dan een Saudi of een Marokkaan. ...of andere islamieten. Nou, ze belde net ook in. Ja, nee, in. precies. Ben, ik ga even door. Dank, Dankjewel. Ja. Wel een goed punt wat je maakt, hoor. Daar niet die van Ben van Doesburg, hoor. Ik ga even naar Bas, Bas Dekker uit uh, Schoonhoord. Ja, goedendag. Nou, Bas. Ik uh, ben het... Uh, ik, ik doe Turkije er ook niet bij. En dan, op, uh, om een reden die ik zelf heb meegemaakt uh, in vakantie... ...heb ik daar Turken ontmoet en ben daar uh, meer mee in gesprek geweest... ...dan de gemiddelde Turkije-bezoeker dat doet... ...en dan vertelt zo'n juwelier van een zaak... ...ik, als ik me bij het clubje van Erdogan aansluit... ...verdien 30.000 euro meer per jaar... ...als dat ik nu zou doen... ...maar ik wil niet bij het clubje horen... ...want ik vertrouw het niet. Ja. En wat net gezegd werd door de vorige spreker. ...dat, het, dat Turkije meer vrijheden heeft op islamitisch gebied dan menig andere islamitisch land, dat klopt wel, maar daar zijn de Turken juist bang voor dat die vrijheden nu allemaal ingeperkt worden door Erdogan. Door de AK. Wat hij aan het doen is, ja. is alles aan het terugdraaien. Alles wordt teruggedraaid en de macht wordt ja, naar het is de het vrees. En, ja. getrokken. en daar zijn ze bang voor, want hij spreekt het ook echt uit. Hij zegt van ja, ik weet niet waar het naartoe gaat, maar als het zo doorgaat, dan zie ik het somber in. Zeker. En als de Turk dat zelf zegt, nou dan denk ik dat er inderdaad iets aan de hand is. De Turk heeft het goed. ...gescheiden gehouden en nu kruid ik dit bij elkaar. Dank je Bas Dekker. Eh, we gaan eh, luisteren we even naar Stefan Janssen uit Stellendam. Turkije hoort niet bij Europa, beweer ik. Stefan? Ja, uh, Joost, uh, daar ben ik het mee uh, oneens. Uh, van, van harte mee oneens. Uh, uh, je moet er de geuze uh, even op nalezen. 4,5, 100 jaar geleden uh, gebruikte men wat graag in Nederland de uh, Turkse vlag... Om uh, ons te verlossen van de papen. Dan nou ben ik zelf een paap. Uh, althans, van katholieke afkomst. Mm. Maar uh, we, hebben, we, hebben, we hebben dus uh, de kansen toen gegrepen. Uh, ja. Nu ook. Nu moeten we ook de kansen grijpen. En wat is die kans? Uh, we spelen met deze stelling van je, Joost. Ja. Uh, Erdogan in de kaart, uh, zeg ik. En vertel, waarom? Nou ja, uh, de, zie je wel. Uh, ja, die, zo. Die, die Europeanen, Die uh, Europeanen willen ons niet. Die moeten niks van ons. Nou ja, daar uh, word ik niet heel verdrietig van hoor. Nou, ik wel. Mijn vrouw geeft uh, Turkse les. Dus uh, dat, uh, daar uh, heb ik uh, belang bij. Welk belang dan? Welk belang? Dat, dat, dat wij uh, veel interactie hebben met Turkije. Ja, okay. daar, worden wij, uh, daar worden wij beter van. Dan en dat uh, persoonlijke vlak. Maar dat, uh, in uh, de gele maatschappij, uh, wij zijn er altijd al als Nederlanders... Uh, geericht geweest op handel. Ja, ja. We, we, we hebben zet de, de grens maar open, bedoel je? Ja, zet de grens voor de les uh, maar open. <laughs> Stefan Jansen... Ah, nou ja, je moet nee. niet waakzaam zijn, Joost. Waakzaam is het. altijd handig. Waakzaam blijven <laughs> bij avondwit, <met laughs> zeker. Stefan Jansen, dank je wel. Komt veel binnen op Twitter, dat is wel leuk. Uh, Eerdmans Eens, zegt JP Zwagemakers, eerst orde op zaak in eigen huis. Uh, en Attention, zegt Eens, Turkije schoffeert de EU. Israël en wil bij eu liderschap uh, de EU naar Turkse hand zetten. Het zal de EU enorm beschadigen. William Twist, zegt Eerdmans, Turkije. Hoort niet bij Europa, maar ze mogen met de NAVO wel onze achtertuin bewaken. En daarom is het ermee oneens. Joop Meijer zegt eens: veel Turken denken er net zo over. Niet bij de EU. Waarom moeilijk doen? En ik pak nog één bellen, want dat vind ik wel leuk. Even heel kort, maar Giel van den Berg. Ja, goedenavond. Ik, vind, uh, ik ben het met je stelling eens. Uh, een land dat nog geen eeuw geleden, uh, geloof ik, een miljoen christenen heeft, uh, met genocide heeft uitgemoord. Uh, waar wij we wel vroeger handel mee dreven die we altijd toen Europa nog identiteit had buiten de poorten hebben gehouden, historisch gezien, hoort niet bij Europa. En die brug van de islam ja. brengt, brengt ons niet dichter bij de islam op een positieve manier, Maar met zo'n uh, premier nu rondloopt, die zich overal even moeit met zijn uh, ja. islamitische zelfbewustzijn, krijgen we de omgekeerde uh, gang van zaken. Dus een zwak Europa. Zwak Europa, dank je maar Gil, want we moeten eruit. Uh, het is tijd. We gaan vertrekken voor Kunststof. Peter Postel ontvangt na Zevenen in Kunststof, dus uh, Sopraan Klaartje van Veldhoven. Uh, WNL is er morgenochtend weer met vandaag de vrijdag. Merel Westerk en Leonie Braak praten op televisie. Onder meer met advocaat Mark Teurlings. Uh, over het rapport van de commissie Cohen over haren. En met mediaskundige Erik Nomen over de kijkcijferoorlog op zaterdagavond. Dank voor het luisteren, dank voor het twitteren, dank voor het meedoen. We hebben morgenavond terug. Vrijdagavond, de laatste dag van de week. Nieuwe avondspits, nieuwe stelling. Wat mij betreft graag tot dan. Hele fijne avond.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 of tutvarilleren wij? Het NOS Radio 1 Journaal. Kan een kabinet er nog omheen? Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe fataal kan het zijn om iets te verzwijgen? De vergelding van Jan Brokken. Waar gebeurt en leest als een detective. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel.